Die Vendricht met het NOS-journaal. Wie een hesje dragen met erop de tekst Werkt voor de samenleving. In Den Haag en Amsterdam gebeurt dat al langer. En de reclassering gaat het hesje nu overal in Nederland invoeren. Daarmee moet de samenleving zien dat mensen die iets fouts hebben gedaan ook tot iets goeds in staat zijn, zegt de reclassering. In Nederland worden jaarlijks ongeveer 30.000 taakstraffen opgelegd. In Gasteren bij Assen is een man opgepakt op verdenking van brandstichting. Hij zou vannacht een schuur in brand hebben gestoken. Het vuur kon op tijd worden geblust. Getuigen hadden de man van 41 herkend toen hij op hetzelfde terrein coniferen in brand stak. De politie vermoedt dat hij ook betrokken is bij enkele andere recente branden in Gasteren. De noodlijdende Amerikaanse overheid heeft volgens de jongste cijfers nog ruim 73 miljard dollar in kas. Volgens tv-zender CNN is Apple rijker. Het computerbedrijf heeft volgens officiële cijfers ruim 76 miljard dollar aan cash en direct verhandelbare waardepapieren. Nog steeds is de Amerikaanse politiek het niet eens over een plan om de staatsschuld op orde te brengen. De drukte op de Franse wegen neemt toe en op de snelweg Lyon richting het zuiden is er nu echt sprake van Zwarte Zaterdag. Tussen Lyon en Orange, een afstand van ruim 150 kilometer, rijdt het verkeer bijna of overal langzaam of staat het vast. In totaal staat er zo'n 500 kilometer file op de Franse snelwegen. In Duitsland zijn er vooral lange files ten zuiden van München richting Oostenrijkse grens. Op het WK Zwemmen in Shanghai heeft Inge Dekker goud gewonnen op de 50 meter vlinderslag. Ze troefde de Zweedse favoriete Therese Alshammer af, die tweede werd. Dekker had al een gouden medaille gewonnen met de estafetteploeg op de 4x100 meter vrije slag. Sharon van Rauwendaal veroverde verrassend een bronzen medaille op de 200 meter rugslag. Ze zwom een nieuw Nederlands record op deze afstand. Het weer. Af en toe wat lichte regen of motregen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden. Morgen opnieuw bewolkt. Vanaf maandag weer zon en zomerswarm. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMWB. In de Randstad een file op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. Verderop tussen de afrit Soest en de afrit Bunschoten nog eens 4. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zee. Zandvoort, een zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu de Muziekboulevard. Yo, What's up, man? Hey, <mully> man, I was at this sprint. Man, what was you doing, man? What's up with that, man? I was doing the oog. He's my boy. You're not the first to say I am Me free don't be so shy, play with me. My daddy boy, can't you see you are? The one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 Zorgen, lachend wie de storm? De golven van de zee, wat is jouw kracht enorm? De echo vloed, hier lange gouden strand. Ik voel me in dat kind, speelend in het zon. Hij, hey, hij, hey, hij, hey, hey. niet met volle tuigen. Zegt strand of de. Goed. Ik zeg iemand gedacht. Ik weet wie bij hem bloed. Hoort dus in het woord. Hier is. Dus zullen we gaan zitten direct, wat denk je? Ik, maar gewoon we, we, we, we, we hier, uh, als je niet eraf vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij? Ja, toch moet ik